Middernacht, het begin van zaterdag 11 mei. Juri Stubinitski met het nos journaal Het aantal asielzoekers dat in hongerstaking is gegaan neemt af. Nog 45 mensen in het detentiecentrum in Rotterdam weigeren te eten. Dat zijn er 21 minder dan donderdag. Dat zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Activisten zeggen tegen persbureau ANP dat er meer hongerstakers zijn... maar dat het ministerie alleen de mensen meetelt die een document hebben ondertekend... waarin ze verklaren niets meer te eten. De asielzoekers protesteren tegen hun opsluiting en het strenge gevangenisregime. De politie heeft een deel van de route in kaart gebracht... die de vader van de twee vermiste jongens uit Zeist heeft afgelegd. Dat is gebeurd met gps-gegevens van zijn mobiele telefoon. Het stuk van Limburg naar Renen ontbreekt omdat er toen geen signaal was. De politie hoopt dat getuigen deze ontbrekende informatie kunnen geven. De vader van de jongens pleegde maandag zelfmoord...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 Zondag iets koeler, met vooral in het noorden en oosten van het land regen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Frank Dumas. Een van de vertalingen van het woord illegaal is onwettig. Dat is een van de vertalingen van het woord. Je doet iets wat strijdig is met de wet. Als je nu het woord illegaal gebruikt, dan denk je onmiddellijk aan mensen die hier wel zijn, maar niet mogen zijn. Het strafbaar stellen van illegaliteit is dus zo bekeken. Dubbel op. Je overtreedt de wet met kans op sanctie en bent dus strafbaar, zou ik denken. Vuil en smerig, dat is een tautologie. Vuil en smerig, eigenlijk dubbelop. Dus. Net als het strafbaar maken van illegaliteit, lijkt mij ook een tautologie te zijn. Het strafbaar stellen van illegaliteit, dat is een thema waarop hard op, uh, waar hardop mee geworsteld wordt. Vooral door de Partij van de Arbeid. De gast in Casaluna, een expert op dit gebied, Lisbeth Glas. Die werkt met illegalen in Amsterdam, in Zuidoost. Ja. Bij Een Stap Verder, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Heb je wel eens taalkundig naar die kwestie gekeken? Naar illegaliteit en strafbaarheid? Nou, nee, niet erg. Ik maak uh, elke dag de mensen zelf mee. En volgens mij is niemand uh, zomaar illegaal op de wereld. Voor iedereen mag er een plekje zijn. Als je uh, illegaal in Nederland bent uh, en, en je wordt gesnapt, zeg maar... je wordt opgepakt, dan is de sanctie uitzetting. Toch? Dan moet iemand het land uit. Ja, wanneer je opgepakt wordt en je kunt je identiteit niet bewijzen... Want de politie mag, als er bepaalde redenen zijn, bijvoorbeeld bij een kaartcontrole... of als je met je fiets op de stoep rijdt of zonder licht op je fiets rijdt... mogen ze je staande houden en dan mogen ze je vragen om je te identificeren. Ja, en wel met een reden. Dus is... mogen je niet zomaar gewoon nee, iemand op zien je... lopen en nee. zeggen... hé, hey, kom eens hier met je papieren. Dat mag nee, niet. Nee, dat mag niet. Um, als er reden is om je aan te houden, mogen ze om identificatie vragen. En als je dat niet bij je hebt, dan word je meegenomen. Ja. En dan blijkt snel dat je niet legaal in het land bent. Of het is althans iets dat ze dan nog moeten vaststellen. Mensen worden meegenomen, komen op het politiebureau in de zeil te zitten... en na een paar dagen worden ze vaak dan afgevoerd naar de vreemdelingendetentie. Met als doel uitzetting? Uh, ja, als, de, als is vastgesteld dat de persoon in kwestie niet legaal in Nederland is... dan is het doel uitzetting. Maar om iemand uit te kunnen zetten moet je natuurlijk... Uh, ik, waar, ja, waar ga je die persoon naartoe uitzetten? Naar welk land? Ik vraag dat omdat uh, het zo raar en dubbelop klinkt in mijn oren. Het klinkt dubbelop dat iemand die iets doet wat niet mag... namelijk hier zijn zonder uh, verblijftitel. Ja. Um, het risico loopt daarmee om uitgezet te worden... en dan is het toch al geregeld, zou je denken. Waarom dan die hele discussie over strafbaar stellen, ja dan nee? Op dit moment valt het nog onder het vreemdelingenrecht... En dat is weer net een ander recht dan het strafrecht. Ik denk dat uh, de intentie van de politiek is om steeds meer uh, wapens te zoeken... om die uitzetting mogelijk te maken. Want daar zit een groot probleem. Uh, daar zit een groot probleem. En het is natuurlijk ook zo dat wanneer jij nu opgepakt bent wordt in de toekomst... stel dat het strafbaar gesteld wordt, dan krijg je dus een strafblad. Wat betekent, want dat En dat betekent dat, dat je dan in, in de toekomst meer... bijna niet meer in aanmerking komt... voor een verblijfsvergunning. Ja, en daar zit wel degelijk een nieuw element. En daar zit wel degelijk een nieuw, nieuw element. Plus het is natuurlijk ook een... Um, ja, het kan zijn dat als het nu strafbaar gesteld wordt... dat daar nog niet zo heel erg veel verandert. Maar stel dat in de loop van de jaren er eens een andere regering komt... een ander kabinet, dat daar andere inzichten komen dan kan het echt als een wapen tegen mensen gebruikt worden. En dan probeer je dat voor te stellen. Ja, uh, gaan, gaat de politie dan actief jagen op mensen die uh, geen verblijfsvergunning hebben? Nou, zeer waarschijnlijk niet. Tenminste, een aantal grote steden heeft al aangegeven... dat ze er weinig trek in hebben, onder andere Amsterdam. Ja. En even, even het vergelijken met het buitenland. Hè. Italië is, is, is precies hetzelfde. Ook in Italië is illegaliteit strafbaar. Ja. En daar zijn inderdaad hele hoge geldboetes. 5 tot 10.000 euro, ja. 10, 10 euro. En een maximale detentie tot zes maanden. Dat zijn ja. stevige straffen. Maar overigens wordt ook in Italië gezegd, tenminste de minister die erover gaat... die zegt, ik wil er eigenlijk vanaf van die uh, strafbaarstelling... want het, het heeft weinig om het lijf en het zorgt alleen maar voor een hoop gedoe. Dat denk ik ook. Ik denk, je gaat dus dit soort hoge boetes uh, geven... aan mensen die over het algemeen geen zend hebben. Als je die boete eenmaal uitschrijft, ja, dan moet je hem ook uh, gaan incasseren... Uh, waar ga je dat incasseren? Hebben die mensen een adres? Ga je daar een incasso naartoe sturen? Ga kansloos. je daar een incassobedrijf opzetten? Kansloos, toch in de meeste gevallen? Volledig kansloos. Een ontzettende verspilling van uh, energie en geld. Lisbeth, we gaan het over de mensen hebben. We gaan het terugbrengen ja. naar de menselijke maat. Uh, jij uh, werkt veel met illegale uh, in de Bijlmer, zei ik al, in Zuidoost. Ja. Uh, kun je een, een, een typisch, typisch illegale man of vrouw beschrijven? Laten we daarmee beginnen. Is het een man of is het een vrouw? Uh, het is een man. Um, mijn ervaring is natuurlijk Amsterdam Zuidoost. Waarom is dat is een man? Ik ben tweeënhalf jaar, um, over het algemeen zijn er meer mannen. Um, het is natuurlijk best een zware reis om te maken. Als je over land gaat. Um, het merendeel van de mensen die ik tegenkom, dat zijn mannen. En in Amsterdam Zuidoost, in mijn ervaring, zijn dat vaak mensen uit West-Afrika. En dat zijn gewoon economische, of gewoon, maar dat zijn economische uh, uh, gelukzoekers. Het zijn uh, mensen die hier komen in de hoop uh, hier werk te vinden. Ik hoor een ja. <laughs> <laughs> ja nee, maar goed, ik bedoel, ik bedoel er geen oordeel in te ja. leggen, maar het gaat om mensen die ja. om economische redenen hier naartoe uh, zijn gekomen. Veel. Ja, er zijn maar, uh, kijk, als je asiel wilt aanvragen, dan moet je afkomstig zijn uit een asiel-land. En dat wil zeggen... er moet een oorlog gaande zijn. Of er moeten bepaalde wetten in jouw land heersen... die zo tegen de mensenrechten ingaan. Zoals vrouwenbesnijdenis. Dat dat redenen zijn om asiel te krijgen in Nederland. Dat betekent, er wordt ambtelijke rapport over opgemaakt. En dat moet een land als onveilig worden gezien... voor ja. jouw bevolkingsgroep of met jouw achtergrond. Precies. ja Dus uh, bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis... is in bepaalde uh, stammen... in bepaalde landen is dat vastgesteld. En er is een... een, een uh, Jonge meisjes worden niet teruggestuurd naar dat soort landen. Dat is een reden om asiel te krijgen. Maar in Ghana en Nigeria ja, gaat, de, gaat die reden allemaal niet op. Um, dat zijn landen die al gelukkig heel lang geen oorlog hebben gekend. Dus ja, de mensen uit deze landen komen niet in aanmerking voor asiel. Typische asielzoeker, typische uh, illegaal, sorry, is een man. Uit West-Afrika, in jouw ervaring. Hè? In mijn dat, ervaring, jouw, jouw hè, dat hebben is natuurlijk... Ik uh, heb een deel van de markt, zullen we maar zeggen. Ja, in jouw deel van de markt is dat een man afkomstig van West-Afrika. Uh, andere kenmerken? Laag opgeleid? Nee, niet laag opgeleid. Uh, over het algemeen redelijk opgeleid. Om uh, de reis te kunnen maken naar Europa, moet je natuurlijk wel iets van geld hebben... of iets van mogelijkheden hebben. Er zitten ook mensen tussen die laag opgeleid zijn... en toch uh, de weg hebben weten te vinden. Maar dat gaat dan meestal niet via een mensenhandelaar... maar dan gaat dat meestal meer met de bus door de woestijn... en het bootje over de Middellandse Zee. Dat is echt de wanhopige. Ja, en, uh, de mens, maar veel mensen komen ook binnen via Schiphol. Of via een van de andere Europese landen. En wat betekent dat als je het naar de West-Afrikaanse maat omzet redelijk goed opgeleid? Um, in ieder geval middelbare schoolopleiding. Dat is al redelijk ja, goed opgeleid? dat is al redelijk goed opgeleid. En nu is de middelbare school in West-Afrika wat minder kwalitatief dan de middelbare school hier... Maar over het algemeen zijn het mensen die of een middelbare schoolopleiding... of een beroepsopleiding hebben gedaan. En er zitten ook wel universitair opgeleide mensen tussen. Het zal het beeld is van de illegale, uh, dat het allemaal mensen zijn... die uh, uit pure wanhoop hier naartoe uh, komen. Uh, en, en voor onze maatschappij niet bruikbaar zijn. Nou, of ze niet bruikbaar zijn, dat weet ik niet. Uh, het zijn mensen die inderdaad uit wanhoop hier naartoe komen. Want niemand vertrekt zomaar en laat zijn familie achter en zijn uh, vrouw en kinderen soms achter of, of andere kinderen achter om om maar ja op hoop van zegen naar Europa te trekken. Maar zoem eens in op dat andere aspect, want ik weet dat het heel koud klinkt, maar uh, die ja, bruikbaarheid van de bruikbaar maatschappij. Hoe bruikbaar zijn de mensen? Um, mensen willen graag werken en kunnen ook heel hard werken, en ik denk dat uh, de prognose voor Nederland, maar überhaupt in West, in verouderend West. Europa, waar iedereen hoog opgeleid is over het algemeen... is er best wel een grote behoefte ook weer voor mensen die gewoon met de handen werken. Dus ik denk dat daar best wel een uh, mouw aan te pas valt. Die uh, uh, man, hoe oud is die gemiddeld? Tussen de 25 en 40. Dus relatief jong? Ja. ja. En zijn er mensen met of zonder gezin? Um, sommige mensen zonder gezin, sommigen laten een gezin achter. Um, heel verschillend. En wat, wat voor bedrag hebben ze dan moeten betalen om hier te komen? Nou, dat zou ik niet uh, zo weten. Het, er zijn zoveel verschillende manieren voor mensen om te reizen. En of ze nu 5000 euro betaald hebben aan een mensenhandelaar of dat het meer is. Mensen spreken daar niet altijd over. Uh, open over. En dat zijn niet vragen... die ik uh, ook aan mensen stel. Waarom Want, niet? Um, nou, het is een heel uh, kwetsbaar onderwerp. Uh, mensen hebben... niet mensen alleen, maar ook hun familie heeft zich soms in de schulden gestoken om dit te kunnen doen. Alle hoop is dan gevestigd op die ene zoon of die ene dochter... En de hoop is dat die zoon of dochter hier werk zal kunnen vinden, geld zal terug kunnen sturen en de rest van hun familie zal kunnen helpen. Maar als het om dat soort bedragen gaat, 5000 euro, uh, dat is een hoop geld voor, voor uh, mensen die uit zo'n land komen, neem ik aan. Ja, maar daar wordt ook een hoop voor opgegeven. Um, en vaak werkt de hele familie daar dan ook wel aan mee. Is het uh, denkbaar om zo'n land uit te komen zonder mensensmokkeler? Jawel. Ja, ik ken aardig wat mensen die de reis maken van West-Afrika... en dan gewoon richting Noorden trekken. Waarom doen zoveel mensen dat dan op die manier? Wel met de mensensmokkelaar? Omdat het een manier is. Uh, mensen proberen, proberen alle manieren. Het is gewoon een van de vele manieren. En als je wat geld hebt en je kunt op een vliegtuig stappen dan gaat dat natuurlijk sneller en is met een stuk minder gevaar voor eigen leven... dan dat je door een, met een uh, wankelbusje door de woestijn moet. Ja. Betekent dat dan ook dat er een zakelijke afhankelijkheid... naar die mensen-smokkelaars ontstaat? Vanuit de familie of vanuit de persoon? Ja, is heel goed mogelijk. Het is heel goed mogelijk dat uh, als mensen eenmaal binnenkomen... dat hun paspoorten worden ingenomen... Het is mogelijk dat uh, de familie thuis nog bedreigd kan worden... als er hier iets uh, niet goed loopt. Maar het is heel vaak een kwestie van... ja, ze, de mensen worden het land binnengebracht... en dan uh, ergens uh, op Amsterdam Centraal Station uh, gedumpt. gedumpt. Ja? Ja. En dan, wanneer komen ze bij jullie? Ik heb het wel eens aan iemand gevraagd uh, die nog net uh, binnen was... En die zei, ja, hij stond op Amsterdam Centraal Station... en hij is uh, gewoon ja, rond gaan kijken. En op een gegeven moment zag hij iemand waarvan hij dacht... dat zou wel eens een Afrikaan kunnen zijn. En hij heeft die persoon in kwestie aangesproken. En die zei van, ja, nou, uh, neem deze metro, ga maar naar dat deel. En daar kom je heel veel van je eigen mensen tegen. En die helpen jou weer verder. En dat was ook zo. En dat was ook zo, ja. Ja. Um... Even, even nog één stapje terug, hè? die, die uh, illegale waarmee je te maken hebt. Dit zijn soort verhalen, als het gaat over geld en afhankelijkheid, zeg jij... die ze niet snel zullen delen met je. Um, hoor je nou wel, hoor, vertellen mensen wel dat ze in de problemen zitten... omdat er nog een, een regeling bestaat met iemand die het land uitgewerkt heeft? Um, dat zullen mensen niet heel snel vertellen... omdat daar een heel groot stuk schaamte um, ook achter zit... Um, wel als je met mensen gaat, het gesprek aangaat van... nou, er is gewoon geen uitzicht op een verblijfsvergunning voor jou. Dus de keuze is of je blijft hier in Amsterdam-Zuidoost... en je moet gaan overleven in dit ongedocumenteerde circuit. En dat wil zeggen, ja, zoek maar een plek om te slapen. Probeer je eten maar bij elkaar te scharrelen. Lies met coördinator bij Stap verder in Amsterdam. We praten zo verder in Kaasdoen, want er is een spookrijder gesignaleerd. Inderdaad, goedenacht. Rijdt u op de N2 vanaf de Belgische grens naar Eindhoven, dan komt u tussen Maastricht en Maastricht-Aken Airport een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de N2 vanaf de Belgische grens richting Eindhoven, dan komt u tussen Maastricht en Maastricht-Aken Airport een spookrijder tegemoet. Goed, dan ben terug bij Casaluna. We praten vannacht over illegaliteit en vooral over de, de, de menselijke... Uh, uh, van dat hele verhaal. Want het ja. gaat uiteindelijk over mensen. Je zou het bijna vergeten als je de politiek uh, zo'n een weekje hoort en uh, hoort je. is dat nou ook wat jij denkt als je die verhalen leest en hoort? Ja, het uh, ontmenselijke van een hele groep mensen. Um, het treft mij heel erg. Ik heb zelf negen jaar in West-Afrika geleefd en gewerkt. En ja, ik weet hoe het leven daar is en hoe weinig kansen mensen daar hebben. Ik weet ook hoe het een enorme happening voor een hele familie is... als een kind, een zoon of een dochter het wel redt om naar Europa te gaan. Maar even dat dat even hard op gezegd zijn... wij kunnen als land niet iedereen opvallen. Dat, dat, dat onderschrijf je neem ik aan. Wat zeg je? Dat wij niet iedereen maar kunnen opvangen in dit land. Nee, nee. maar we kunnen wel mensen uh, op een menselijke manier... Behandelen. En dat vind ik een van de belangrijkste punten. Um, mensen lijken zo bang te zijn van de vreemdeling. Er wordt maar gesproken over de vreemdeling. Maar wie is de vreemdeling? Ik bedoel, een kwartier geleden was jij ook nog een vreemdeling voor mij. Maar op het moment dat je je hand uitsteekt en uh, je introduceert, ben je dat niet meer. Ik vind zelf dat er um, heel erg uh, tendentieus wordt gewerkt in, in de media... Maar ook in de politiek uh, worden mensen afgeschilderd... alsof ze bijna uh, anders zijn dan wij zijn. Mensen die hier komen zijn op zoek naar een beter leven, een betere toekomst. Zijn op zoek naar werk, zijn niet op zoek naar gratis geld... maar zijn zeer bereid om hard te werken. En dat is, ja, wij gaan toch ook naar ons werk en we krijgen daar betaald voor? Daar zijn we blij mee. Nou, deze mensen willen precies hetzelfde omdat er in de landen, de ontwikkelende landen, zullen we maar zeggen... Uh, zo weinig werk is, zullen mensen altijd deze kant uitkomen. En migratie is ook van alle tijden. Na de Tweede Wereldoorlog was er weinig werk in Nederland... omdat heel Nederland op zijn gat lag. En heel veel Nederlanders gingen naar Canada, Australië, Amerika. Vaak jonge mannen, maar ook jonge mannen, vrouwen samen. En bouwden daar een nieuwe toekomst op. Economische vluchtelingen dus... In alle opzichten, maar wel over het algemeen uh, behoorlijk goed opgeleid. Dat die, weet ik niet. Of, uh, dat dan laat ik het iets anders formuleren. Was, toen dat waren het wel Nederlands die, die over het algemeen uh, zo in die maatschappij konden functioneren. Ze spraken in ieder geval een beetje Engels. Niet goed waarschijnlijk, maar een beetje. Ook niet allemaal, maar het meerendeel wel. Ze konden er vrij snel uh, in die maatschappij opgaan. Op en waarom zouden deze mensen dat niet kunnen doen? Nou, beantwoord jij die vraag. Eens. Ja, ik denk dat namelijk de, de Afrikaanse mensen die ik uh, ontmoet... dat net zo kunnen doen. Mensen zijn enorme overlevers en kunnen zich heel goed aanpassen. En ik vind het vaak wonderbaarlijk hoe mensen... Uh, zonder enig papier hier toch kunnen overleven. Sterke mensen. Heb jij er voorbeelden van? Van het laatste? Um, ja, ik zie moeders met kinderen. Um, die hier... Waar vaak alleen naartoe zijn gekomen. Uh, het, het is ze niet gelukt om, om een verblijfsvergunning te krijgen in Nederland. Um, soms gaan ze een relatie aan met een man die dan wel legaal is. In de hoop dat daar een, een, een huwelijk uitkomt. Of in ieder geval een relatie die zal helpen om haar toekomst uh, wat te verbeteren. Uh, die vrouwen komen er vaak alleen voor te staan. Werkt trouwens niet meer zo geloof ik hè? Als ze trouwen met iemand met een verbijsbegunning. Nee, dat die, die, ook die, die, die regelgeving is al, lang, uh, is al lang uh, veranderd. Ja, dat werkt niet meer. Maar um, kijk, mensen zijn enorme overlevers. En zijn heel creatief in het vinden van oplossingen. En ook binnen eigen gemeenschappen. In de Amsterdam-Zuidoost zitten hele grote Ghanese en Nigeriaanse gemeenschappen. Mensen weten binnen die eigen gemeenschap aardig goed te overleven. Er zitten ongeveer 120 kerken en geloofsgemeentes in Amsterdam-Zuidoost. En die vangen heel veel mensen in eigen kring ook op. Wat doen jullie eigenlijk precies uh, met uh, een stap verder? Ik ben een leekmissionaris van de Sociëteit voor Afrikaanse Missie. Oh, en ik werk, op te <laughs> uh, ja, ik werk voor de Eerst een leekmissionaris. Ik werk voor de Sociëteit voor Afrikaanse Missie. Die hebben mij 12 jaar geleden naar Ghana uitgezonden. Katholieke organisatie? Een katholieke organisatie. Een organisatie uh, die van oudsher priestermissionarissen naar Afrika stuurde. En dan de Nederlandse SMA stuurde voornamelijk uh, priestermissionarissen naar Ghana. En sinds 25 jaar sturen zij ook lekenmissionarissen. Die gaan niet met het idee van uh, we moeten daar een geloof brengen. Dat uh, is er lang niet meer nodig. In Afrika staat op elke. Elke, elke straathoek staat wel een kerk. Um, maar um, de SMA zet zich in voor die groepen Afrikanen. En of dat nou in Afrika is of in Nederland. Uh, die in de knel zitten. Want ook binnen Afrika heb je Afrikanen die het heel goed doen. Maar je hebt ook nog veel groepen die het wat moeilijker hebben. En zo ben jij ook negen jaar lang in uh, West-Afrika beland. Ja, ik ben naar Ghana gegaan. Ik heb daar vier jaar lang in Boedabouram, in het Liberiaanse vluchtelingenkamp, gewerkt. En toen daar eenmaal de vrede getekend was in Liberia, ben ik met de vluchtelingen richting Liberia gegaan. Dat was het Liberia van, van kort na de oorlog. En ik heb daar vijf jaar gewoond en ik ben in 2000, eind 2010 teruggekomen. Hoe kwam je überhaupt bij dat werk terecht? Wat, wat, wat deed je daarvoor? Um, ik werkte in een hotel in Amsterdam. Als? <laughs> Als receptie, assistentmanager. Um, en dat deed ik al een jaar of acht. Daarvoor heb ik in Spanje gewoond, daarvoor heb ik in Israël gewoond. Het uh, reizen zat wel een beetje in het bloed. Ik werkte, ik had een uh, leuke woonplek, een uh, prettig leven. Maar ik kon me niet voorstellen dat dit de rest van mijn leven zou zijn. Dat ik zou werken om mijn rekeningen te betalen en op vakantie te gaan. Maar kan je uitleggen waar die onrust in zat? Die is er altijd al geweest. Ik kan me herinneren dat ik tien jaar oud was. Maar ik moet ook zeggen, ik kom oorspronkelijk uit een katholiek nest. En in elk katholiek nest vind je missionarissen. Dus ik had ook een oom, die uh, heeft ruim vijftig jaar in Malawi gewerkt. Dus ik maakte van kind af aan al mee wat een feest het was... Als die oom, die dan eens in de vier jaar naar Nederland mocht komen... als die dan naar Nederland kwam, door de hele familie werd afgehaald... op het Schiphol voor van vroeger, waar je nog de pier op kon lopen. En dan het oude met Schiphol. Een, uh, het oude Schiphol. En die kwam dan met een koffer met trommels en leeuwenstaarten... en dat soort dingen, kwam hij terug... Ik kan me voorstellen dat dat uh, maar, maar je een het, zaadje wat, heeft gelegd. Maar was dat, dat, dat beeld van die oom die terugkwam eens per vier jaar... was dat iets wat uiteindelijk in jouw latere volwassen leven uh, terugkwam? Zijn elementen van die dierbaar en mooi waren? Ik denk dat het sowieso um, een zaadje heeft geplant... met een soort uh, behoefte om naar Afrika te gaan. Want ik ben naar Afrika gegaan. Ik had natuurlijk naar heel veel andere landen ook kunnen gaan. Maar mijn bloed trok mij toch wel richting Afrika... En weet je ook waarom? Um, ik denk dat dat die oom is geweest met die koffer. Nee, wat in die verhalen <laughs> van die oom of wat in die koffer? Um, altijd een zoek naar, toch een beetje naar avontuur, denk ik. Um, missionarissen zijn pioniers. Missionarissen gaan vaak in die gebieden waar andere mensen nog niet zijn geweest. Leven op heel eenvoudige wijze. Uh, leven ook tussen de lokale bevolking in. En gaan er naartoe om daar te leven. En deel te worden van de samenleving daar. En ik denk dat dat voor mij de grote aantrekkingskracht was. Ik had niet zozeer behoefte om, om dokter te worden... of een bepaalde uh, vaardigheid daar te brengen. Of een bepaald project te ondernemen. Maar wel een ontzettende drive om daar naartoe te gaan... en gewoon tussen en onder de mensen te leven. Wat was je toegevoegde waarde daar? Had je van tevoren over nagedacht? Um, ik vind zelf dat... Uh, het heeft met een stuk zingeving te maken, waar ik gewoon heel veel behoefte aan had. Uh, zoals ik al zei, ik kon me niet voorstellen dat ik mijn hele leven alleen maar zou werken om geld te verdienen. Ik wilde in ieder geval altijd in mijn leven ook een inzet leveren voor andere mensen. En dan ook voor mensen die daar behoefte aan hebben. Maar had je dan, oké, okay, even een rare, rare vergelijking. Maar ik heb, als kind droomde ik ervan om bootbouwer te worden. Leek me een fantastische ja. beroep. Ik heb het tot op de dag van vandaag niet gedaan. Waarom? Omdat ik er geen toegevoegde waarde heb. Ik, ik ben daar niet handig genoeg voor. Dus ik zou niet weten wat mijn toegevoegde waarde is in het bootbouwersvak. Als ik nou naar jou kijk, jij dacht, ik wil net als mijn oom, ik wil naar Afrika. Dat is mijn droom. Ja. Je zit in het hotelvak, eh, dat, dat kabbelt en hobbelt leuk voort. Geen, leuk, geen onprettige baan. Maar je zegt, het is, dit moet mijn leven niet zijn. Maar wat, wat, wat denk je dan dat je daar kan doen? Want mensen helpen, ja, oké, okay, maar, maar hoe of wat? Dat wist ik van tevoren niet. Toen ik er naartoe ging, um, wist ik wel dat dit is iets dat ik mijn hele leven al wil. Maar wat precies de invulling daarvan zou zijn, dat wist ik niet. Dat heb ik pas, daar ben ik achtergekomen toen ik ter plekke was. Ik ben naar Ghana gegaan. Ik heb daar in een vluchtelingenkamp ben ik gaan werken. En ik merkte dat ik toen kon geven wat ik te geven had. En ik denk dat dat mijn behoefte was. Um, maar ook um, veel te ontvangen van mensen. Vriendschap, liefde, zorg voor elkaar. In Nederland zijn we aardig goed verzorgd. Dus daar zitten mensen misschien minder op te wachten. Die mensen die in het vluchtelingkamp waren... vluchtelingen van de oorlog... Liberiaanse vluchteling was een uh, bijna volledig Liberiaanse vluchtelingenkamp. En wie streed daar tegen wie? In uh, Liberia was uh, tegen de tijd dat ik in dat kamp kwam, was daar al twaalf jaar een burgeroorlog gaande. Uh, met Charles Taylor als. Ah, ja. als um, Grote boeman. Verkozen president of rebellenleider of de verschillende gedaantes die hij wel in de loop van de tijd heeft uh, aangenomen. Um, hij heeft uh, president Do omver gegooid, de, de eerste verkozen president. Uh, een kraan was dat, een, een stammenpresident. En um, sindsdien is, uh, ja, sinds die koep uh, is het niet meer rustig geweest, zijn er verschillende rebellenleiders geweest. Maar als je mensen vraagt waar ging deze oorlog over, dan hebben de meeste Liberianen daar geen antwoord op. Want het was gewoon een machtsstrijd in feite. Het was een machtsstrijd. Het was een strijd van uh, manipuleren. Het was een strijd van uh, jonge mensen vol stoppen met drugs en ze gewoon een wapen in handen geven en ze laten vechten. Um, die mensen kwamen in de vluchtelingenkamp terecht. Daar kwam je ook terecht. Uh, wat heb je daar gedaan? Wat, wat kon je doen? Ja. Uh, vanuit Liberia moet je nog eerst een land door. Hè? Dat is Côte d'Ivoire, de Ivoorkust. Maar dat is een frans land. En uh, ook daar uh, werd af en toe flink gevochten. Dus heel veel mensen kwamen in Ghana terecht. Toen ik begon te werken in het kamp waren daar 25.000 vluchtelingen. Toen ik er vier jaar later wegging waren dat 40.000. Op het moment dat ik in dat kamp kwam was daar geen enkele hulporganisatie... In 1998 waren er verkiezingen in Liberia. Waarom was dat trouwens? Waarom zat er geen enkele hulporganisatie? Nou, Omdat in 1998 um, waren er verkiezingen uitgeschreven door, uh, door Charles Taylor. En mensen gingen naar de stembus. En dat was toen een beroemde slogan die mensen gebruikten. You kill my ma, you kill my pa, I will vote for you. Dus je hebt mijn moeder vermoord, je hebt mijn vader vermoord... maar ik zal op jou stemmen. Mensen waren de oorlog zo zat... Dat ze op Charles Taylor hebben gestemd. En Charles Taylor werd dus een democratisch verkozen president. Ja, die overigens nu in, in Den Haag zit, of het al zijn scheveningen neem ik aan. Uh, in in, ja, misschien is hij al richting Engeland afgevoerd, want daar moet hij zijn straf uitzitten, uiteindelijk. 50 jaar heeft hij gekregen, Ik moest even opzoeken. 50 jaar gevangenisstraf. Voor oorlogsmisdaden in Sierra Leone. Nog helemaal niet, uh, wat, daar is hij gevallen over wat hij in Liberia heeft gedaan. Goedemorgen. Goed. Maar oké, okay, dat was ook de wens van, uh, van de Liberiaanse regering. Um... Maar even terug naar jouw ja. werk. <laughs> wat, wat, wat, wat je met die vluchtelingen Waar waren <tie> <we? tie> doen. Uh, wat je met die vluchtelingen kon doen. De mensen uit Liberia die in het kamp zaten. Oké, er waren geen hulporganisaties in het kamp. Die waren er niet, omdat de Verenigde Naties zeiden: Kijk, jullie hebben je president verkozen. Dat is een, uh, een, een democratische verkiezing geweest. Wij halen de vluchtelingenstatus van dit kamp af. Jullie kunnen gewoon terug naar huis. En dat was natuurlijk niet zo. Uh, op zich werden daar nog steeds gevochten. Er uh, waren nog allerlei wantoestanden. Dus mensen gingen niet naar huis. Maar de Verenigde Naties vertrokken. En die brengen altijd een flink budget met zich mee. Waarop alle liefdadigheidsorganisaties projecten doen. Dus de hele handel vertrek. Werkt vertrokken. dat zo? Budget, ja, ja, ja, ja, als de Verenigde Naties ergens neerstrijkt, de blauwhelmen zullen maar zeggen... dan komen er allerlei fondsen vrij en dan zijn er heel veel organisaties... die voedselprojecten, schoolprojecten, sanitaire projecten, gezondheidsprojecten gaan opzetten. Op het moment dat ze vertrekken, vertrekt ook het geld. Maar wacht even, dat moet je me even uitleggen. Want uh, op het moment dat er ergens iets, iets groots gebeurt, uh, dan... Uh, uh, Daarvoor bijvoorbeeld, dan op een gegeven moment dan ontstaan daar, ontstaat een heel circuit met, met uh, hulpverleningsorganisaties uit ja. de hele wereld die er naartoe gaan, ja. vooral westerse organisaties dan. Um, maar in hoeverre zijn die dan weer afhankelijk van die, van die gelden van de VN? Die hebben toch gewoon eigen fondsen? Die hebben ook eigen fondsen, maar er zijn ook toch wel fondsen van de VN die vrijkomen. En die zijn er weer opzij? Ja. Nooit geweten? Goh. Nee, wel dat de VN met een hoop geld komt, maar ik dacht dat die organisaties, de, met, de, de NGO's, de Nederlandse de NGO's, gewoon zelfstandig daar naartoe gingen. En ook zelfstandig, de Rode Kruis van deze aardbol, zal ik maar zeggen, ja. gewoon zelfstandig geld uitgaven. Ook dat. Dat is beide, ze hebben geld van zichzelf, maar de VN komt ook met bepaalde fondsen binnen. Oké, okay. en links of rechtsom zeg je, op het moment dat de op VN. Op het moment eruit marseert, dat de dan... Verenigde Naties zegt: uh, wij zetten daar een uh, peacekeeping uh, force neer. Vredesorde. komt daar veel uh, geld vrij. En daar kunnen allerlei projecten van gedaan worden. Ik heb nog steeds de vraag niet beantwoord gehoord. Wat jij nou precies kon doen voor die mensen daar? Wat deed ik voor, daar voor die mensen? Nou, um, op zich alles. Want de, het ziekenhuisje was gesloten. scholen waren gesloten. Hoeveel mensen zaten daar? Uh, tussen de 20.000 en 25.000 was de schatting toen. En voorst door? Um, ja, flink. Um, zonder enige vorm van inkomen, um, in zeer slechte medische omstandigheden... Um, er geen medische hulp aanwezig. Als mensen ziek werden, en op dat kamp heerste cholera en TB en bedenk het maar, en dat was het wel. Omdat heel veel mensen die samenleven op een heel klein oppervlak... met geen toegang tot drinkwater, zeer beperkte elektriciteit... en volgepoepte latrines... Ja, dat is natuurlijk een ontzettende grond, uh, Voedingsbodem voor ziektes. Um, dus je werd verpleegkundige? Nee, nee, nee, nee. Maar we hebben toen wel in uh, samenwerking met een uh, ander lokaal katholiek ziekenhuis in Apam... het kliniekje in het kamp weer opengekregen, bijvoorbeeld. Zodat mensen daar ook behandeld konden worden... zonder dat ze meteen helemaal naar Accra moesten gaan... en daar forner fees moesten betalen. Sorry? Foreigner fees, dat is um, als jij... Een toestel uh, omdat je in... buitenlander bent. Ja, precies. Dus uh, als jij als Liberiaan naar een Ghanese ziekenhuis gaat... en of je nu een Ghanese of een Liberiaan bent, hetzelfde systeem. Het is een cash-and-carry systeem. Dus je moet met contant geld kopen. Je moet betalen om je te registreren. Je moet betalen om de dokter te zien. Je moet betalen om je medicijnen te krijgen. Je moet betalen uh, om, om, om alles gedaan te krijgen. Als je een Libriaan bent, en dat uh, Librianen spreken een heel ander Engels dan Ganezen... dus dat is meteen duidelijk dat je een Libriaan bent... betaal je bijna dubbel. Oh, fijn. Uh, want je bent een buitenlander. Um, voorbijgaand aan het feit van, ja, die Librianen zitten hier vanwege een oorlog. Het zijn vluchtelingen en ze hebben geen zend. Kijk, het is dus natuurlijk iets anders als een, uh, een expat van een of andere multinational... daar het ziekenhuis binnenkomt. Die mag gerust dubbel betalen. Want die verdient meer dan dubbel. Ja. Maar voor uh, de Librianen. Beperkte dat de medische zorg opnieuw. Uh, nou, Bijvoorbeeld het opstarten. Van dat. Um, uh, van dat kliniekje. Um, we deden heel veel individuele hulp. Mensen die aankwamen. Kloppen op sterven na dood. Maar geen geld om ergens. In een ziekenhuis terecht uh, te kunnen. En of dat nou ondervoerde kinderen waren. Die ergens aan een infuus moesten gaan liggen of uh, nierdialyse. Mensen kwamen helemaal uit uh, Liberia... omdat daar de medische zorg ook helemaal weg was gevallen... in de hoop die zorg in uh, Ghana te vinden... om daar op een ja, groot financieel gat te stuiten... en daar gewoon ook uh, te sterven aan de ziektes die uh, ze hebben. We kwamen uh, veel jonge mensen, jonge mannen... zaten veel jonge mannen op het kamp... Um, vaak weggevlucht uit Liberia omdat ze niet mee wilden vechten. En dat was natuurlijk wel vaak de keuze van meevechten... of uh, naar de vijand overlopen. Maar in ieder geval, jonge mannen die niet in de oorlog mee wilden vechten... vluchten aardig massaal... en waren dus, denk ik, percentagegewijs een aardig grote aanwezigheid op het kamp. Nou Als je heel veel jonge mannen op een kamp zet met uh, niks te doen... en uh, ook geen uh, geld dan is dat een ontzettende voedingsbodem voor criminaliteit natuurlijk. We praten straks verder. Um, en dan ook uh, over alles wat je geleerd hebt daar... en wat je nu weer in Amsterdam kan gebruiken. Lisbeth Glas is de gast, werkt in de Amsterdam-Zuid-Zuidoost uh, uh, bij een stap verder. Uh, Stap verder? Stap verder. Heet stap verder. Ja, een stap verder, maar een stap verder. Um, we hebben het over illegaliteit en het strafbaar stellen daarvan. Dat is de aanleiding van, de, van dit gesprek. Uh, straks in het tweede uur dan praten we het over verder. Uh, en dan met name de vraag wat u daar uh, in de praktijk mee te maken heeft gehad. Met illegalen. 0800 1121 dat is ons telefoonnummer. Dat straks voor het tweede uur. Je hebt muziek meegenomen. Uh, wat, waar gaan we naar luisteren? Ik zou het niet weten. Je hebt geen idee? Ik heb African Blues meegenomen. En oh. ik hoop dat ze wat leuks hebben uitgezocht. En, de, en dat is gewoon een verzameld cd met allemaal, allemaal ja. Afrikaanse blues. <laughs> Gaan we gewoon lekker naar luisteren. Praten we zo verder. Fatinia devarts a mamilla fina natin, Tunfatana Zentunraia, Magita Va, Gula Nantena Nanjuma, Fatitunan, Titunan, Titunan, Titunan, Sumas, Mash, Mash, Mash, Mash, Mash, Mash, Mash, Mash, Mash, Mash, Mash, Mash, Ata zako ira pemal mira kira iksa hirane. Milayar kelci fen faji van kenan jumia Suma ira pemal ya Ci fu'n fati <muchas> frantennu a tu mia visa ne Su mazu mazu mazu va Tanu betti mami shati varo tanu Ci tu taniela Ci tu taniela Ci tu taniela un samma fa la te na de farjama me na cabè Don fa' tana sa mi tondraia ogni tapa u la nantenana nzu mafa ci tu taniela Si tu danier Si tu you give for a give for a give Radio 1, Casa Luna. Frank Dumas. Die inmiddels bijgepraat is over waar we naar geluisterd hebben. ZOMA van Charles Keely... Uit Madagaskar was dit. Op verzoek van onze gast Lisbeth Glas. Coördinator bij Stap Verder in Amsterdam. Um, ja, dit is een soort muziek... waarvan uh, we mij op de hele, hele nacht door mag klinken. <laughs> ja. African Blues. African Blues was dat, ja. Um, je zei net uh, tegen mij... dat er een grote overeenkomst is tussen, tussen um, um, Surinamers... die ook... Uh, vaak veel, niet vaak, maar vaak veel Surinamers wonen in uh, in Zuidoost. Uh, net als de illegale waar jij mee te maken hebt, die uit uh, West-Afrika komen. En er zit een hoop verwantschap tussen, want veel Surinamers komen oorspronkelijk al van zijn voorouders. Ja, de kweelse Surinamers hebben veel uh, Ghanese bloed en dat is nog heel herkenbaar. Soms in de gezichten, niet altijd, maar er is um, heel veel in uh, de muziek, in het geloof en het bijgeloof. Um, in de volksverhalen. Uh, ja, dat zijn voornamelijk mensen met een Ghanese... ergens Ganees bloed nog in de aderen. Die West-Afrikanen die, die in ons land terechtkomen... Um, die soms na een lange tijd te horen krijgen dat ze hier niet mogen uh, blijven. Ja. Um, uitzetten lukt niet altijd, omdat ze hun papieren weggegooid hebben... of om andere redenen, het land weigert mee te werken. Daar hebben we straks heel kort even over gehad. En dan rest de illegaliteit op dit moment. Um, dat is, een, dat is ook het moment dat jij ermee in contact komt met hen? Ja, ik ben 2,5 jaar geleden naar Amsterdam Zuidoost gekomen. Nog steeds voor de SMA. En um, daar zijn we in het centrum hebben op zich opengesteld voor alle nieuwkomers in Amsterdam Zuidoost. Dus we richten ons niet exclusief op mensen zonder papieren. Maar um, in de realiteit komen daar heel veel mensen zonder papieren het, dat, het centrum binnen. Dat is natuurlijk ook een beetje vanwege de bepaald soort dienstverlening dat daar uh, geboden wordt. Namelijk? Um, op dit moment um, voornamelijk drie uh, focussen. Um, we hebben een maatschappelijk spreekuur. Daar kunnen mensen allerhande problemen kunnen komen bespreken. Het hoeft niet alleen maar problemen van, van ongedocumenteerdheid te zijn. Het kunnen ook andere dingen zijn. Het uh, kan ook huiselijk geweld zijn. Het, het kunnen allerlei maatschappelijke problemen zijn. We hebben vrijwilligers die die spreekuren bemannen. En bevrouwen. Dokters van de Wereld houdt twee keer per week bij ons een spreekuur. Zij bemiddelen in de gezondheidszorg. En dat doen ze voor mensen die geen zorgverzekering hebben of geen verblijfsvergunning. Wat zou nou de consequentie zijn op dat medisch gebied voor uh, illegale... als inderdaad die strafbaarstelling doorgaat? Um, ik denk dat. Ik weet niet of daar het grootste effect zal zitten. Als je in Nederland bent, als je je op de Nederlandse bodem bevindt. heb je recht op gezondheidszorg. Dus. Um, moet je ten alle tijden uh, gezondheidszorg kunnen krijgen, maar je verzekerd zijn ze niet om te betalen. Precies, want ze verzekerd zit, zijn ze niet. Ja, en daar zit natuurlijk een beetje het pijnpunt. Er zijn uh, overheidspotjes die dit soort dingen dekken. Maar als illegaliteit strafbaar wordt, uh, gaan dat soort overheidspotjes dan niet dicht en op slot? Dat zou mogelijk zijn, ja. Want dan zou dat als hulp aan uh, criminele activiteiten kunnen worden. Gezien. En dat wordt op maar zich niet zelfbaar met... Althans, dit kabinet wil dat niet zelfbaar stellen? Hulp aan illegaliteit? Nee, uh, nee, dat hebben ze al eerder uh, op tafel gegooid. Er ja. werd toen heel veel tegen geprotesteerd. Dus toen is het snel de achterdeur weer uitverdwenen. Ja, uh, maar je komt wel blijkbaar in een grensvlak terecht. Een grensgebied terecht. Ja, ja uh, op het moment dat je zegt, uh, dit, uh, dit zijn criminelen... dan ja... Uh, Hulp aan criminelen is ook strafbaar. Dus alle organisaties en kerken die zich dan inzetten voor deze mensen... zijn daarmee dan ook strafbaar. Dus um, zou dokters van de wereld uh, mensen blijven helpen... zouden zij ook strafbaar kunnen worden. Dus jij kan ook wel eens een strafblad krijgen? Ik zou een strafblad kunnen krijgen. Ja, maar je lacht hoor. Ja. Maar, maar uh, stel dat dat, nou, stel ik dat was gevaarlijk. Ik, uh, maar... Toen ik in Nederland terugkwam... heb ik het eerste uh, anderhalf jaar in het Jeannette Noëlhuis gewoond... En dat is een opvanghuis. Dat is een huis van de Catholic Worker. Dat staat in de Polder in Amsterdam-Zuidoost. En daar wordt onderdak gastvrijheid geboden aan mensen die geen papieren hebben. Die wel nog bezig zijn om die papieren te krijgen. Maar nergens anders naartoe uh, kunnen. Je krijgt natuurlijk in de eerste asielaanvraag uh, krijg je rijksopvang. Mag je in een AZC zitten. Als die eerste aanvraag uh, ketst, dan, um, dan houdt jouw recht op opvang... Op. Maar je hebt nog wel het recht om een herhaalde uh, aanvraag te doen. Dus in die tijd moeten mensen zelf uh, survivelen. En dan kunnen ze onder andere in het Jeannette Noël huis terecht. Waar zit tot slot jouw passie? Mijn passie zit er mijn mensen. En, en een van de belangrijkste dingen uh, die ik graag ken waar, waar zou willen maken... Is, is we moeten niet zo bang zijn. We moeten niet zo bang zijn voor de vreemdeling. Want die vreemdeling, die, dat ben jij, dat ben ik. Dat zijn we allemaal. Um, we moeten ons niet te veel laten manipuleren. En gaan we, willen we, dat, wat willen we... Wat voor land willen we zijn? Willen we een land zijn waar we inderdaad mensen... die naar eigen inzicht absoluut niet crimineel zijn... willen we die mensen als crimineel gaan betitelen en gaan behandelen? Ja, of moeten we naar een intelligenter uh, immigratiebeleid doen, zoals Canada en de typische immigratielanden ook gedaan... maar namelijk aangeven waar we behoefte aan hebben... En, en mensen die daaraan voldoen, toelaten? Je kunt mensen, als ze naar Nederland komen, een bepaalde proeftijd geven... waarin ze absoluut geen recht hebben op allerlei sociale voorzieningen... maar wel, waarin ze wel een, een periode hebben waarin ze werk kunnen gaan zoeken... de taal kunnen gaan leren en kunnen laten zien wat ze kunnen. Dat is misschien niet zo'n raar idee. En ik denk dat we namelijk heel veel goede mensen, goede Nederlanders, Nederlanders mislopen door zo angstig hiermee bezig te zijn en door zo, zulke negatieve stempels te zetten. In het tweede uur wil ik graag doorpraten over dit hele dossier. En dan met name de vraag neerleggen... wat heeft u te maken of gehad of nog met illegale. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kasseldoene. Ons eigen gratis nummer, dat straks in het tweede uur. Liesbeth Glas, coördinator bij Stapvetter in Amsterdam. Dank dat je hier was. Ja. En heel veel succes met je werk. Dank je wel. Dank je wel.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 aflevering 30 politie Blijf met je poten voor me af, man. Kees. Nieuwe procedure. Pijn uit elkaar. Rot op met je procedure of ik breek je poten, ja? Kijk eens wie we daar hebben. Kom je moppie meezingen, Sherman. Ik kom om te praten. Oké, okay, praat, brada, praat, praat. Achter. We denken allemaal onze naasten te kunnen behoeden voor de vuiligheid. Dat dacht Sherman ook. Maar op een gegeven moment gaat het toch mis. Dan worden je vrouw, je kind, je pupil besmeurd met de stront waar je jezelf in roert. Maak het jezelf gemakkelijk. What the fuck, Armin? Wat, what the fuck? Ik meen het. Waar, waar heb jij het over? What the fuck denk je dat ik het over heb? Die wedstrijd! Hé, hé, hé, hé, Wat is dit? Nationale Ondankbaarheidsdag, of wat? Ik dacht dat ik dat boksertje van jou een plezier had gedaan. Waarom, Armin? Waarom? <laughs> Oké, okay, jongen, dan trek ik er toch weer in. Wat trek je in? Ja, wat denk je? Een tegenstander durft de hol niet uit. Wat doe je dan? Dan moet je er lokken. Hoe? Gewoon. Zoals je alle ratten lokt. Met plakka. K. Laat okay, je je horen eens. Dus, Waar heb jij het prijzengeld verhoogd? Het mag er wel een bokser zijn, maar je bent niet dom. Ze is mijn pupil, Armin. En dus? Dus je houdt je er buiten. Wat comprende? Zie je. comprende. D. comprende. Kijken we wel een beetje uit? Zo'n ding kan kapot. Wat hebben we haast? Hoe staat het met korteling? Heb jij al iets gehoord? Nou, wat denk je? Die is pislink. Dat complimentje van je over corruptie dat is niet echt in goede aarde gevallen. Was te verwachten, hè? Ja, dat wel. Maar niet dat hij naar de korpsleiding zou stappen. Wat? Is hij naar Walraven gestapt? Die vervolgens weer het hele zootje heeft opgetrommeld. Commissaris van Haarlem, Utrecht en Amsterdam. Alle vriendjes komen weer bij elkaar. Koffie? Die bak ziet er verdomd goed uit. En Jacqueline is ook niet blij, natuurlijk. Zij is degene die gegrild gaat worden. Iedereen weet toch dat Amsterdam zo lekker is als een mandje. Dat weet ze in Utrecht en Haarlem ook. Het enige wat wij gedaan hebben, is het bewijs leveren. Maar daarmee hebben we niet per se vrienden gemaakt, hè? Oké, okay, en dat is een, een nagelvrees. Nieuwste model. Doe maar. Ja, Sherman zei dat het zonde was om te investeren en het dan niet gelijk goed te doen. Is toch zo? <laughs> dus <laughs> alles is nu officieel. Vanochtend hebben we getekend bij de notaris. Ja. Yep. Oh. Oh. oh ja. Hey, je eerste klant. Zet hem op, hè? Je kan het, Lee. Ja, ik kan het. Goedemiddag, uh, waarmee kan ik u van dienst zijn? Mijn nagels kunnen uh, jullie opvullen. Wat denk je? Zou het iets voor mij zijn? Wat, die nagels? Nee. Um... <laughs> Nora, met boksen kan je helemaal Nee, nee, dat bedoel ik niet. Werken. Hier. Je hebt binnenkort je eerste profgevecht. Als je wilt winnen, moet je focussen. Je moet je concentreren op het boksen. Oké, oh. oké, okay, oké. Okay, okay. Wat dacht je voor een sponsor? Een sponsor? Ja. Lea's Nails and Beauty. Dan ben je een echte prof. Met eigen inkomen. Zou je die filters ja. misschien heel kunnen laten? Sorry, sorry. Ja. Nog wat denken? Ja, doe er nog maar één. Hé. Hey. En? Slecht nieuws voor jou. Dat meen je niet. Ja, de volgende drie rondjes zijn voor jouw rekening. En het hotel. Arm en Oost is helemaal van ons. Oh. Oh. Oh. <laughs> ja. Jezus, ik dacht... Ja. Ja. <coughs> Oké, okay. ober. Nog een biertje. Uh, ik zou vooral niet te hard juichen als ik jou was. Amsterdam kan ons bloed wel drinken. Je weet nooit wat ze nu weer bedenken. Ah, zien we dan wel weer. Kom eens hier. Voor het eerst sinds ik haar kende voelde ik meer dan lust. Liefde is misschien een groot woord. Maar ik voelde een soort trots. Trots dat ik Jacqueline kende. En zij mij. Oké. Okay. Ik stoor zo te zien. Cor. Hé, hey, Cor. Hé. Hey. Sorry, we, we waren net. Uh... Dat gezeik met Amsterdam. Jacqueline heeft vanmiddag geregeld. Met Utrecht en Haarlem. Vandaar. Oh. Hè? Ah. Oh. Vandaar. Eh, ja. ja. uh, wil je iets drinken? Eh, uh, ja. Bier. Lekker. Om het te vieren dan maar. Huh? Eetstappen. Pardon? Het heb haast. Zeg, wat heeft het te betekenen? Hé! Hey. Hallo! Ik. Ik vraag je wat? Hé! Hey. Domme. Dit gaat... Jo, Armin. We rijden nu de koentenoor. Hé. Hey. Kun je me misschien... Armin. Ga ze maar weer. Wissel terug. Werkt altijd. Zijn ze zo kwijt? Ze? Ja. Kijk eens wat ik voor je heb. Een mobiele telefoon. Aardig van me, hè? Ik ben de beroerdste niet. Het nummer heb ik al doorgegeven aan Willemsen. Voor het geval er iets mis mocht gaan. Niet dat ik me dat kan voorstellen, maar je kan niet weten. Willemsen? Van de recherche. Ik hoef mezelf toch niet te herhalen, hè? Of... Jij luistert naar wat die Willemsen te vertellen heeft. Jij geeft hem die envelop en daarna kom je meteen bij mij een bakje koffie doen. Een biertje mag ook. Zal er ergens een bord Chinees tussen? Weet u of de sneltram hier ook stopt? Vroeger wel, maar tegenwoordig niet meer. Loop even mee. Zeg, uh, wat doe je? Je denkt toch niet dat ik gezendig ben? Routine. Doe niet zo belachelijk. Kijk, als iedereen nou net zo eerlijk was als die zei... Het is ironisch, uit de mond van een agent. Wil jij de info, grapjurk, ja of nee? En wil jij je geld, ja of nee? Luister. Het onderzoek naar Armin is stilgelegd. De hele boel. God mag weten waarom. Maar Korteling knaagt aan het tapijt van frustratie. Korteling? Mijn baas... Gijs Korteling. Hij probeert nu uit te zoeken wat er aan de hand is... maar zolang dat niet rond is, is het Arminse feestje. Kun je dat onthouden, denk je? Hier. Messi. Dus, de directie. Ik zei al, ik heb niks. Maar er moet iets zijn. Mensen aan wie Armin verantwoording moet afleggen. Namen, bijna. Ik doe mijn best. Dan moet je wat beter je best doen. Bied hem aan om ook voor anderen te transporteren. Ja, of ik zet gelijk de sirene aan. Hé, hey. zoiets kost tijd. Ja. En bovendien wat? Ja, ik weet het niet. De sfeer, het is anders de laatste tijd. Of er iets staat te gebeuren of zo. Het is niet meer zo relaxed. Hij gaat nergens mee heen zonder die eikel van een Menno. Menno? Ja, zijn bodyguard. Auw! Shit! Hey, Sherman, je zei dat het geen kwaad kon. Ruggiero, ijsklontjes! Ookteraan. eraan. zou je moeder leuk vinden, dit. Wat? Nou, wat? Wat? Die blauwe plekken op je gezicht. Ja, je kickbox of je kickbox niet. En de kickbox, ja? En. Daar is de ijskoman. Oké. Okay. Hier, hier. doe er wat ijsklontjes op. Dan heb je daar geen gezichtsbeschermer op. We hadden afgesproken dat je altijd een gezichtsbeschermer zou dragen. Plakt, zo'n ding. Ah, het trekt al weg. Als je thuis bent, zie je er niks meer van. Ik ga zo afsluiten. Ja. Maak het niet al te laat? Nee, nee, nee. Ik ben zo klaar. Morgen. Morgen. Ben jij dat, Helga? Uh, Hallo? Helga? Heren, kan ik u ergens mee van dienst zijn? Wij zijn op zoek naar heer Trompenberg. William Trompenberg. Uh, dat ben ik. Uh, waar gaat dit over? Erfenis. Van Verhaaf. Ja, pardon, ik geloof dat u dan toch... Weet jij wat ik geloof? Dat Dragan hier al moeilijk genoeg heeft. Verhaaf is dood, 1 miljoen is weg. Wat, één miljoen? Hoe zeg jij dat in Nederlands? Openstaande vordering. En nu Verhaaf dood is... Ja, luister, ik ben niet de persoon die, die u hiervoor nodig heeft. En ik begrijp het... dat niet... jij niet begrijpt hoe zaken liggen. Verhaaf was geldschuldig. Nu ben jij... Geld, schuldig. Ja, maar laten we vooral kalm blijven, want nogmaals, voor de vordering van verhaal... Ik zie u... ze allen! Ik zie ze allen kapot! Alsjeblieft, meneer, meneer... Het in is... de familie, in de vrienden. Polakko, draag het de de draag nou... Allen! Nee. Jij mag nadenken, een week. Maar jouw is eerste. Hoor je, zie Zij is eerste. Wat, wat? Eén miljoen. 1 miljoen.